VN-chef Ban Ki-moon heeft opgeroepen tot een spoedzitting... van de Veiligheidsraad over Ivoorkust. De strijdkrachten van zittend president Gbagbo... zouden illegaal drie gevechtshelikopters hebben ontvangen uit Wit-Rusland. Dat is volgens de VN een ernstige schending... van het wapenembargo tegen Ivoorkust dat al sinds 2004 van kracht is. Ban Ki-moon waarschuwt zowel Gbagbo als Wit-Rusland... dat er maatregelen zullen volgen op de levering. De VN waarschuwde eerder al dat Ivoorkust op de rand staat van een burgeroorlog...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 Kijk voor het programma met onder andere solo Laura Dekker op hiswa.nl. Klaar. Radio 1. De gids.nl met Felix Meulers. Goedemorgen. Vanochtend is het eerst bewolkt en op veel plaatsen regent of motregent het. Hier en daar valt ook nog natte sneeuw. Vanmiddag wordt het droger, maar de zon komt niet aan bod. Om er eens het weerbericht van vandaag te citeren. Laat dit uur dan een lichtpuntje zijn op deze grijze dag. Zoals iedere maandag nemen we polshoogte bij de mensen van de WSW. En laat nou vandaag een manifest zijn verschenen... tegen de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen. We horen dadelijk meer van Katinka Beer. Nederland had als enige ter wereld een leerstoel kinderarbeid. Maar sinds vrijdag niet meer. Professor Christoffel Lieten legt dadelijk uit... waarom zijn leerstoel is opgeheven. De islamcritici zijn oorverdovend stil over de opstanden in de Arabische wereld, vindt Geert Somsen, docent wetenschapsgeschiedenis. Ik praat hem zo nader. En als u over mijn schouder mee wilt kijken. Surf naar de degids.fm. Eerst even dit: de Belgische frietkamer moeten op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. om te voorkomen dat ze uit het straatbeeld verdwijnen. Dat vindt althans NAVEFRI, dat is het Nationaal Verbond van Frituuruitbaters. En voorzitter Bernard Lefebvre is aan de telefoon. Meneer Lefebvre, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben voor dit gesprek exact vier minuten. En ik zal dit keer op de klok letten. Goedemorgen. De beroemde frietkotten klinken... Uh, ja, dat, dat ziet er goed uit zo nu en dan. Maar soms zijn het ook van die krakkermikkige, uh, ja, ja, hoe heten ze? kernvelletjes. En, en, en dan kan ik me voorstellen dat uh, ze in het straatbeeld niet altijd passen. Het, is, het, het gaat eigenlijk veel ruimer. Het is niet alleen maar het frietkot. Het is de frietkotcultuur. Dus het geheel... Van, van, uh, van onze gewoonte om zomaar naar een plaats te gaan... waar voornamelijk frieten worden gebakken. En inderdaad, daar zitten soms wat uh, anarchistische gebouwtjes tussen. Maar Klakken dat is in de volksaard van de Belg. Ah, dat hoort er gewoon bij? Uh, luister, op één punt uh, kunnen we de zaak niet verdedigen. Dat is als uh, hygiëne in vraag gesteld wordt. Uh, het moet proper zijn, het moet hygiënisch zijn. Maar het hoeft er maar, niet uit te zien. Maar... maar Goh, wie heeft het monopolie van de goede smaak? Wat is mooi en wat is het niet? Maar die uitbaters kunnen toch gewoon een frituur beginnen... in een keurig bestaand pand? Ja, en zo kunt je een paardenmolen ook in een industrie gaan laten draaien. <laughs> maar de sfeer is toch anders. Hoe gaat u de UNESCO ervan overtuigen dat de frietkot... ook als die spuug is, op die werelderfgoedlijst moet komen? Wel, ik zou het anders zeggen. Het feit zelf dat hij ons opbelt... Uh, toont dat er toch vanuit het buitenland een... Een uh, interesse bestaat in dat rare fenomeen, in dat rare landje. En, en het is inderdaad iets dat ergens stopt. Uh, ik zal zeggen, in Tilburg... Uh, dat is de, de, de, de, onze, onze noordelijke kant en ergens in Rijssel en toevallig ligt België daartussen met iets dat men nergens anders ter wereld vindt en waar toch uh, het overgrote deel van de Belgen uh, zeer regelmatig naartoe gaat. Misschien dus moet u die noordelijke grens toch iets verplaatsen, want wij zitten in Hilversum en wij staan er volledig achter. Nou, ik zou zeggen, u mag nog altijd tot uh, België toetreden... maar u moet zich spoelen, want ik weet niet hoe lang het land nog vol blijft. Maar u vindt het eigenlijk een way of life, om het maar eens uh, in een goed Vlaams woord te zeggen? Zie, het is een, een, een combinatie van uh, lekker en kwaliteit. Uh, wij houden niet van zaken die snel, snel afgehandeld worden... maar wij gaan ook geen uren gaan blijven zitten. Uh, bijvoorbeeld uit... uit, uit wat, wat bij jullie uit de muur gehaald wordt, dat zou in, in België niet werken. Uh, da, daar ontbreekt een, een, een sfeer element. En, en in de figuur combineert men juist die, die voordelen van snelheid, van lekker, van sfeer, van persoonlijk contact. Uh, met een architectuur die soms inderdaad een beetje ver, verrassend is, maar waarom niet? Sfeer, persoonlijk contact. Ik denk meteen aan de Belgische kabinetsformatie. Oh, weet je. Het is niet toevallig, hoewel het absoluut niet door ons eh, is eh, gesponsord, verre eh, dat toen we het wereldrecord eh, regeringsvorming hadden verbroken, eh, het, de, de fritrevolutie werd uitgeroepen. Het, het is echt iets dat deel uitmaakt van onze manier van leven. Nu moeten we dat ook niet. We doen ook nog wat anders dan naar frituur gaan. Maar het is een ongedwongen manier om. Eh, toch snel iets lekkers te hebben. Ja, het, uiteindelijk... was niet toen de, het was toen niet de dag van de woede, maar het was toen de dag van de frieten in België. Zou België daarmee geen toonbeeld zijn voor andere regio's... Uh, dat we het met, met frieten onze, onze woede tonen? Uiteindelijk is het toch een, een vredelievende manier. He? Hoe groot schat u de kans dat u het gaat redden met die wereldgoederflijst? Uh, nou, toen ik voor het Wereld ik, ik Wereldgoedlijst. Er had ik, had ik twee, twee dromen. Eentje was om er ooit in te slagen alle drie de gewestelijke ministers te overtuigen om samen dezelfde week van de nationale friet te organiseren. Dus daarvoor moest ik de Waalse, de Brusselse en de Vlaamse minister overtuigen om samen te werken over een product. En die andere droom? En die andere droom is UNESCO. Nu, die UNESCO-droom leek mij meer doenbaar dan alle ministers in België over eenzelfde project... En voilà, de tweede en droom is uitgekomen. Er, en toch zijn we er nu in oktober in geslaagd... Mm. om de eerste nationale week van de friet in België te organiseren. Mille Febrede om. ik uh, mag u danken... en succes wensen met uw pogingen om uh, de Belgische frietkot... toe te laten treden tot de werelderfgoedlijst. Ik dank u voor de steun. Dit is de VARA Radio 1 voor onze wekelijkse serie De Mensen van de WSW... over de werknemers van sociale werkvoorziening Promen... in Gouda en Capelle aan de IJssel. En verslaggever Katinka Beer, goedemorgen. Goedemorgen. En jij maakt die serie. Nou wordt er straks fix bezuinigd op die WSW... en de regeling gaat vanaf volgend jaar helemaal veranderen. En de linkse oppositie komt daar vandaag tegen in het geweer met een manifest. Ja, manifest Armoede werkt niet. Uh, PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie... Ook ondertekend door een aantal bekende Nederlanders. Jan Mulder, Jan Pronk, Marcel van Dam. Maar ook heel verrassend trouwens Ad Poppelaars, VVD'er. Nou, niet zo verrassend misschien, hè? Zo'n chronisch zieke precies, handicap eraan. Ja, maar toch misschien enigszins in een spagaat. Ik ben tenminste benieuwd hoe die bij de VVD ervoor gaat lobbyen. Mm -hmm. Maar goed, de, ambt, de ondertekenaars willen geen afbraak van, van de arbeidsvoorwaarden... voor mensen met een arbeidsbeperking, inkomensbehoud... Geen ontslagen bij de sociale werkplaatsen. Over het inkomensbehoud. Er is een pilot die loopt nu, waarbij WSW'ers minder dan het minimumloon krijgen. Straks meer erover, want ik heb een interview met de wethouder van Gouda. En je zei in dat manifest, staan er dus ook geen ontslagen bij de sociale werkvoorziening. Hoe zit het daarmee? Ja, uh, dat is eigenlijk een beetje gek. Want WSW'ers uh, mogen niet ontslagen worden. Behalve bij ernstig wangedrag. En het kabinet heeft ook steeds gezegd... de bestaande groep WSW'ers worden gespaard. Dus die worden ook helemaal niet ontslagen. Bij Promen is men ook erg verbaasd over deze oproep. Wat wel zo is, staf en leiding, daar vallen wel ontslagen. Bij Promen één op de vijf. Dus er is minder begeleiding. He, er zijn gewoon Aan die kant vallen wel veel ontslagen. En wat zo is, dat de mensen die in de toekomst met een arbeidshandicap uh, op de arbeidsmarkt komen... die zullen niet zo gemakkelijk... Uh, de WSW die, die, die is er sowieso dan niet meer... maar die zullen niet zo gemakkelijk zo'n beschermde werkplek krijgen. Die moeten veel meer van hen, twee derde in totaal moet bij een gewone werkgever aan de slag. Als dat niet lukt en daar is toch heel veel sceptisch over komen die mensen wel in de bijstand. En dan eh, worden ze dus wel ontslagen en gaan ze naar de bijstand. Dus met andere woorden in de toekomst kunnen we er wel ontslagen vallen in die nieuwe regeling Precies. die voor de WSW in de plaats komt. Eh, dat manifest. Is dat een campagnestunt? Wordt dat zo gezien binnen de WSW? Je zou het wel denken hè? twee dagen eh, voor de verkiezingen. Wat wel zo is, met name PvdA. PVD Nsp en SP lopen al heel lang te hoop tegen de, de bezuiniging en de nieuwe regelingen. Ze hebben ook al eerder samen gedemonstreerd in november. Dus het is ook niet echt nieuw. En nu zijn de linkse partijen op één lijn. Waar gaat je aflevering van vandaag over? Uh, over de werkgevers. Want uh, als er dus veel meer mensen bij gewone werkgevers aan de slag moeten... moet je wel werkgevers hebben die die arbeidsplaatsen willen bieden. Bij ProMen is er iedere maand een rondleiding voor werkgevers uit de omgeving... Uh, om, om ze te, te verleiden. Dat is op de locatie in Capelle aan de IJssel. Krijgen ze een lunch en een presentatie. En uh, ik mocht mee met de rondleiding... Uh, de hoofdcommercie Robert Langehenkel, we hebben hem eerder gehoord in deze serie... geeft de rondleiding. Hier worden op dit moment geschenkverpakkingen... samengesteld voor knijp. En deze mensen moeten natuurlijk ook hartstikke flexibel zijn. en De ene dag dit doen en de andere dag dat. Dat gaat allemaal hartstikke goed.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 Dat, ja, dat maakt dit werk heel erg prettig voor ons primaire doel, namelijk mensen, uh, vaardigheden en uh, competenties bijbrengen. Van wat voor bedrijf bent u? Ik ben van een uh, kaasexportbedrijf, Groothandel, uit Bodegaal. En wat vindt u van wat u vandaag uh, ziet hier?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 En ik heb dan uh, een jaar of veertien geleden een uh, transportatie gehad. Dus, dus uh, met die nier uh, gaat het goed. Ja, slecht te zien, dat is. Uh, maar dat gaat hier goed. Stikken dat gaat wel. Ja. En uh, ik heb natuurlijk wel het uh, heugelijke feit dat uh, iedereen, al mijn collega's hier wel uh, wat voor me doen en wat uh, helpen allemaal. Dat stel ik wel op prijs altijd, vind ik wel leuk. Een van de WSW'ers bij Promen die dus best kaaspromotiemateriaal wil inpakken. Katinka, dan hoorden we die kaasexperteur zeggen... nou, het moet wel een hele goede deal zijn. Je had het over een pilot waarbij werkgevers minder dan het minimumloon mogen betalen. Dus er is wel een goede deal mogelijk? Ja, dat zal die kaasexperteur misschien heel aantrekkelijk vinden. Het is heel omstreden, moet ik erbij zeggen. Er zijn 31 gemeentes, waaronder Gouda, waar Promen dus onder andere zit... die meedoen aan een pilot waarbij de loonwaarde van een WSW'er wordt bepaald. En dat wil zeggen, hoeveel minder presteert hij dan een gewone werkgever. En dan is de norm het minimumloon. Dus als je maar 50% presteert van een gemiddelde uh, werknemer... Ja. krijg je ook maar 50% van het minimumloon. Dat wordt dan aangevuld uh, door de gemeente, maar niet altijd tot 100%. Uh, ik heb gesproken met Marion Suiker, PvdA-wethouder Sociale Zaken in Gouden... en bestuurder van Promen... Zij legt uit hoe het zit met dat minimumloon in de pilot. Je kan toegroeien naar maximaal het uh, minimumloon om aan te vullen. Bijvoorbeeld als je gehuwd bent, dan wordt het wel aangevuld tot het minimumloon. Dan heb je ook meer nodig. Maar als je alleenstaand bent, hoeft dat niet. En dat is dus het omstreden ervan. Dan we natuurlijk het minimumloon is er niet voor niks. Dat is hartstikke goed dat dat er is. Critici zeggen, je krijgt dan werkende armen. Dat is ook de reden dat we het ook zo ontzettend goed moeten gaan volgen. En we kijken in 2012, want de pilot duurt tot 2012, hoe dat nu eigenlijk in Nederland uitwerkt. En het is wel de bedoeling dat je zo snel mogelijk het minimumloon gaat verdienen. En dat betekent dat er ook een prikkel in zit voor de werknemer... om meer te gaan presteren. En wij denken heel vaak dat mensen met een beperking... nou, niet meer kunnen presteren. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Als de werkgever eenmaal de drempel over is om iemand in dienst te nemen... kan zo'n iemand zich ook heel goed ontwikkelen. En daar is het ook een beetje op gestoeld... dat de ontwikkelcapaciteit in iedereen zit. En dat vind ik een hele goede zaak... want dan ga je uit van wat mensen wel kunnen... en niet van wat mensen niet kunnen. Het kabinet wil dat veel meer mensen, veel meer WSW'ers... op de een of andere manier bij een gewone werkgever aan de slag gaan. Twee derde van het aantal WSW'ers in totaal. Denkt u dat dat gaat lukken? Ik hoop dat dat gaat lukken. En daar hebben we de werkgevers ook keihard bij uh, nodig. En daarom is deze pilot er ook. Kom ik weer terug op de pilot... Dat de drempel lager is om een WSW er aan te nemen. Dus ik doe graag hier een oproep aan alle werkgevers in uh, Midden-Holland en omgeving om toch vooral ons te bellen, want we hebben u hard nodig. Een harte kreet van Marion Zaken, wethouder in Gouden en bestuurder van Promem. Voor eerdere afleveringen van deze serie surft u naar. De Goedenavond, hartelijk welkom bij Nieuwslijn. In onze eerste uitzending van het nieuwe jaar hebben we maar één onderwerp. En dat gaat over kinderarbeid. Volgens een schatting van UNICEF, het kinderfonds van de Verenigde Naties... zijn er op dit moment meer dan 100 miljoen kinderen gedwongen om elke dag uit werk te gaan. Ze leven veel in de derde wereld. Ze wonen vaak op straat, vaak ook zonder een dak boven hun hoofd. De speciale aflevering van de Nieuwslijn was dat bijna twintig jaar geleden. En of te zien iets is verbeterd, valt te bezien. De enige leerstoel ter wereld op het gebied van kinderarbeid... aan de Universiteit van Amsterdam, is opgeheven. Afgelopen vrijdag gaf professor Christoffel Lietes een afscheidscollege... en hij is hier bij mij. Goedemorgen, meneer Lieter. Goedemorgen. Dat is een teken lijkt me, hè, het opheffen van die leerstoel. Ja, dat, dat heeft te maken met de bezuinigingen die je alom in de samenleving uh, terugvindt. En als, waar, als ergens bezuinigd wordt, is het wel op de wetenschap en op de kunsten. En deze leerstoel was aangesteld zolang ik uh, bij de universiteit in dienst was. En ik ben nu 65. En er is geen opvolger bereid gevonden en, en, en er is ook, ook geen geld gevonden en, om die en leerstoel... Woor, op... er, wordt aangewerkt. er wordt aangewerkt. De Universiteit van Amsterdam, het, het Snel Instituut voor Sociale Geschiedenis, probeert geld bij elkaar te vinden... om een opvolking laten gaan betalen. Maar voorlopig is dat nog niet het geval. En zegt dat ook iets over de aandacht voor kinderarbeid? Zeker. Zeker. Uh, kijk, in de, in de jaren negentig is de aandacht eigenlijk ontstaan. Was het een onderwerp waar veel maatschappelijke organisaties mee bezig waren. Uh, maar vandaag de dag gaat toch de aandacht veel meer uit naar zaken als, als veiligheid en terrorisme en identiteit. En daar wordt heel veel geld voor uitgetrokken. En de, ja, de, de, de onderwerp waar je echt met, uh, met de voeten in de klein moet gaan staan, de sociaal-economische onderwerpen onderwerpen van, van uitbuiting en armoede die komen veel minder aan de orde dan kan je eigenlijk de handen niet voor op elkaar krijgen. We begonnen met dat fragment uit 1992 toen 100 miljoen kinderarbeiders, kindarbeiders werd gezegd. Ja. Hoe liggen die cijfers nu? Ja, dat, dat was uh, uh, met, een, met een slag om de arm. Men had toen eigenlijk weinig cijfers. Men is in de jaren negentig gaan tellen. Dat werd toen vooral gedaan ook door de Wereldbank... die uh, daar eigenlijk in feite weinig mee te maken heeft. Pas in deze eeuw heeft de internationale arbeidsorganisatie, de ILO de telling zelf ondernomen... en kom je op een totaal uit van 200.000 kindarbeiders. Dan zou je kunnen zeggen dubbel zoveel als 20 jaar geleden. Maar het zijn nu meer betrouwbare cijfers. En Mijn indruk is dat het elk jaar met zo'n paar procent naar beneden gaat... dat we wel op de goede weg zijn, maar heel... Stergend, langzaam, veel te langzaam. Nog één keer dat cijfer? Nou, we 200 miljoen kinderen die miljoen. economisch actief zijn... Ja. maar dat kan je dan weer gaan opsplitsen tussen kinderen eh, van tot 14 jaar die uh, echt als kindarbeiders die uh, meer dan licht werken dus meer dan een paar uur per dag dat zijn er 60 miljoen dan heb je nog 60 miljoen kinderen boven de 14, 15 jaar die uh, s'nachts werken dat soort kinderarbeiders dus kinderen die in feite al mogen werken maar dusdanig werk doen dat het uh, niet voor een kind gepast is je hebt verschillende categorieën bij elkaar opgeteld 200 miljoen en zitten er ook de kinderen bij die hier in Nederland een krantenwijk hebben? Uh, nee, nee, want dat valt onder lichte arbeid uh, uh, misschien komen ze straks nog terug op de precieze definities, maar de ILO, de Internationale Arbeidsorganisatie, heeft dus vastgesteld dat in Nederland mag een kind van 13 en 14 jaar mag twee uur per dag werken, lichte arbeid, dus niet voor s ochtends 6 uur en niet na s avonds 7 uur. Dus een krantenwijkje om half zeven s ochtends, zo'n dus kind van 14 jaar, dat mag. Maar uh, misschien kan je je herinneren, een, een maand of vier geleden... heeft ergens in Flevoland, een jongetje van 16 jaar... is ingereden op, op een busje met Poolse chauffeurs. Er waren vier, vijf doden. Maar was een jongetje van 16 jaar om half zes ochtends... met een tractor op de weg. Dat mag natuurlijk niet, dus niet. Ook een bewijs dat kinderarbeid in Nederland wel degelijk voorkomt. Nou, dat was gewoon een jongetje dat uh, zoon van een boer is... en uh, lekker op, op stap gaat met paar tractor. Ja, maar niet om half zes ochtends... en niet met een tractor op een openbare weg. Daar hebben we regels voor. Daar ja. moet men zich aan houden. Wie vragen heeft over kinderarbeid of anderszins wil reageren... gewoon even naar de gids.fm, dan komt er in orde. Welke landen zijn nou de grootste boosdoeners als het gaat om kinderarbeid? Uh, uh, als je naar, naar de... Uh, uh, percentage kinderen kijkt wat officieel in de statistieken staat, dan kom je bij Afrika terecht. Maar ja, dat zijn kinderen die ook niet naar school gaan en dus wel wat doen. Uh, maar het zijn vooral de landen in Zuid-Azië waar je echt uh, spreekt van kinderen die in fabrieken, in, in kleine arbeidsplaatjes en op het land werken. Dus India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan waarschijnlijk, maar daar hebben we geen cijfers over. Dat zijn de landen waar kinderarbeid heel veel voorkomt. Eigenlijk weinig veranderd, hè? Weinig veranderd. Er zijn grote veranderingen geweest in de wereld. En dan kijk je vooral naar een land als China. wat een heel groot probleem had met kinderarbeid. Daar is het zeer sterk teruggedrongen. Uh, Brazilië gaat de, de goede weg op. Uh, met een, een programma van. Ja, je moet vooral kijken naar de onderkant van de samenleving. naar de armoede. En aan de armoede wat we willen doen. en dat met directe overheidsinterventie. daar tussen beiden komen. Als je dat niet doet. dan kan het probleem van de kinderarbeid niet worden opgelost. Bij de millennium doelstellingen, daar staat onder andere in het die armoede uh, moet worden teruggedrongen. We hebben ook ja. dat kinderen onderwijs moeten gaan krijgen in de hele wereld. Al ja. dat soort zaken staat erin. Ja. Uh, dus daar zijn we nog niet goed mee bezig. We zijn er niet goed mee bezig. En um, er, er zijn mensen die uh, uh, tien jaar geleden hadden voorspeld... dat we dat, uh, dat niet zouden halen. En dat heeft vooral te maken met het feit... dat aan die onderkant van de samenleving daar weinig gedaan wordt. De landen die zich ontwikkeld hebben, dat zijn Zuid-Korea, dat zijn China... dat zijn landen die landhervorming hebben doorgevoerd. En die, die onderkant van de samenleving koop... Kracht hebben doen ontstaan. Als je dat niet hebt, dan krijg je zoals India vandaag de dag wat zich goed schijnt te ontwikkelen. Maar waar, waar aan die onderkant van de samenleving... ontzettend veel armoede is. In India hoort het de beste 15 presterende economieën... Ja, van de hele niet, wereld. Absoluut niet. Het gaat, ja... Uh, wij weten van elkaar dat ik al 30, 40 jaar met India bezig ben. En uh, ik weet dat India wel een, een groeipercentage heeft van 7%. Maar dat zit echt bij die bovenlaag van de bevolking. En als je in India gaat rondkijken, dan zie ik tussen vandaag en 20 en 30 jaar geleden nauwelijks verschil. En die kinderarbe kinderarbeid, die blijft even groot vandaag de dag als 20 jaar geleden. En in hoeverre heeft daar ja, de cultuur mee van doen? De kasten die daar bestaan bijvoorbeeld? Nee, het heeft heel veel te maken met, met een overheid die veel te weinig uh, werk maakt van wat we dan noemen structuur. Hè? Dat, je, dat je aan die onderkant zorgt dat mensen wat land krijgen. Dat mensen een baan krijgen. Waardoor ze, zich, wat, waardoor ze wat meer macht krijgen om een vuist te maken... tegen de lokale heersende groep, kasten, klassen. Uh, maar waardoor ze ook wat meer geld hebben om kinderen naar school te sturen. En als dat niet gebeurt, ja, dan, dan blijf je in dat, dat, dat oude keurslijf zitten. Die mensen willen wel, want dat heeft ons onderzoek ook geleerd. Mensen willen naar school gaan, willen worden net zoals wij. Dat zeggen ze ook. Ik wil worden zoals u, mijn kind wil worden zoals... U. Maar ze hebben de mogelijkheid niet en dat betekent dus dat die landen zonder die uh, uh, overheidsinterventie, hè, zonder uh, overheidsmaatregelen in uh, wat de arme laag van de bevolking betreft uh, in het oude keurslijf blijft zitten. Als hoogleraar kinderarbeid deed u veel veldwerk. Mm -hmm. U bent dus heel vaak in India geweest, ja, natuurlijk. Ja, ja. En, en in andere landen. Dat is fantastisch, want je gaat daar zitten. Ik deed dat vroeger met, met volwassenen mensen, zeg maar. Ik doe het de laatste tien jaar met, met kinderen. En je gaat in zo'n dorpje in een sloppenwijk zik, zitten... en je blijft daar wekenlang. En je gaat daar uh, op de grond zitten naast die arme mensen. En de eerste dagen denken ze, wie is dat? Wie, raar, raar figuur. Maar na een paar dagen heb je een vertrouwensbasis opgebouwd... en dan krijg je alle mogelijke verhalen. En dat is fantastisch om dat mee te maken. En nu kijkt ook in die fabriekjes hoe dat daar toe gaat. Uh, in de fabrieken wat minder. Uh, ik, ik heb ook een hele grote groep van, van jonge uh, assistenten... Die, die ook nu nog bij mijn onderzoeksorganisatie Ierenwook werken. U heeft een en, eigen en die... onderzoeksorganisatie? Ja, ja Ierenwook Instituut voor, onderzo voor Onderzoek naar uh, Werkende Kinderen. En die gaan daar maandenlang in die fabrieken zitten en, en op die plantages. En die, die zien echt wat daar gebeurt. En ook wat, wat de wensen en verwachtingen van die kinderen zijn. Want ze zeggen hier wel eens, ja, die kinderen willen wel werken... Ja, die weten dat ze moeten werken. Maar willen werken is wat anders. Die willen naar school. Die willen naar school, net zoals spelen. wij. Ja, maar tegelijkertijd weten ze dat als zij naar school zouden gaan... dat een gedeelte van hun gezin... Het zijn over het algemeen kinderen van een vader die is weggelopen... een moeder die alcoholica is of andersom. De crisisfamilies. En daar werken de kinderen. En als we, wij daar geen uh, sociaal zekerheidsstelsel voor gaan opzetten... zoals we dat in dit land hebben... ja, kan je het probleem van de kinderarbeid moeilijk oplossen. Dat is echt pure, pure armoede. Nou, absoluut, ja. En, en pure noodzaak en een rationeel besluit van die families om dat werk te doen. Maar het, het is niet uh, gewild. Blijf er even zitten, we praten zo met u door. En mogelijk hebben luisteraars ook nog wat vragen. Reclamemakers die richten zich vooral op vrouwen. Alsof wij, I'm mean er niet toe doen. Helpt een nieuw sportkanaal de onrust in Saoedi-Arabië te bezweren? En waarom horen we niks van islamkritikasten over de opstanden in de Arabische wereld? Naar nou, de hoofdpunten van het nieuws met Dorot Megens. Radio 1. NOS-journaal. Bij de Libische stad Zawiya, die in handen lijkt te zijn van tegenstanders van Gaddafi, loopt de spanning op. Opstandelingen zeggen dat militairen de stad hebben omsingeld en ze verwachten een tegenaanval. In Genève praten ministers van Buitenlandse Zaken over de vluchtelingencrisis die ontstaat door de opstand in Libië. Er zijn nauwelijks voorzieningen voor de tienduizenden mensen die de grens overkomen. VN-chef Ban Ki-moon wil de Veiligheidsraad bijeenroepen om te praten over Ivoorkust. Militairen van zittend president Bakbo zouden drie gevechtshelikopters hebben gekregen uit Wit-Rusland. Terwijl er sinds 2004 een wapenembargo geldt tegen Ivoorkust. Steeds meer jongeren onder de 27 zitten in de bijstand, blijkt uit jaarcijfers van het CBS. In de afgelopen twee jaar is het aantal bijstandsuitkeringen voor jongeren toegenomen met 64 procent. Vooral in Flevoland en Drenthe is een grote stijging te zien. En Kars Veling wordt directeur van het Huis voor Democratie en Rechtsstaat in Den Haag. De uitlijnstrekker van de ChristenUnie gaat er op 1 april aan de slag. Het Huis voor de Democratie is een combinatie van het vroegere Instituut voor Publiek en Politiek... en de Stichting Bezoekerscentrum Binnenhof. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Nou, We hebben een verkeersinformatie met één file na een ongeluk op de aan 15... vanuit Rotterdam naar Gorkum, bij Sliedrecht, drie kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Vara, Radio 1 dehit.fm met Felix Bürders. Jarenlang gingen islamcritici tekeer tegen dictatoriale regimes in de Arabische wereld en nu hoor je ze niet mannen in de reclame. Zijn ze net zo aantrekkelijk als vrouwen? Dat zo meteen. Nog steeds aanwezig professor Christopher Lieten die afgelopen vrijdag zijn laatste college over kinderarbeid gaf. De leerstoel die uniek was in de wereld is opgeheven. Er wordt nog gezocht naar een mogelijke voortzetting. En we praten over de talende aandacht uh, voor nog altijd schrijnend probleem. Kinderarbeid. U bezoekt uh, die landen. Uh, uw medewerkers uh, van uw eigen instituut Ierewok bezoek, uh, bezoeken die landen. En wat gebeurt er met al die gegevens die worden verzameld? Ach, als wetenschapper weet je dat eigenlijk niet. Uh, en, en dat is uh, soms wel fnuikend. Uh, wij proberen ons best te doen. Wij organiseren workshops waar we uh, mensen van overheden en van NGO's bij elkaar brengen. Wij publiceren het. Het staat op internet. Het is vrij toegankelijk. En je mag hopen. He, dat door het onderzoek wat je doet, dat door de kennis die je vergaart... dat daardoor de, de inzichten gaan toenemen, de inzichten over het probleem van de kinderarbeid. Maar we kunnen dat, dat nooit daadwerkelijk precies nagaan waar en hoe dat effect is. Maar je weet wel dat, dat als je dan mensen tegenkomt die zeggen... nou, ik was bij die workshop, ik heb dat stuk of dat boek gelezen... en nou, ik, ik, ik, ik heb nu wat andere inzichten, ik, ik weet nu wat meer en ik weet ook wat meer over de oplossingen. Oplossingen is bijvoorbeeld handelsbeperkende maatregelen. Nou, daar hebben we onderzoek naar gedaan. En daar kunnen we vrijuit over praten... kunnen we vrijuit advies over geven aan overheden. Doe dat niet. Want dan straf je ook de ouders van die kinderen die moeten arbeiden om het gezin daarin te houden. Dat, dat is één reden, maar bovendien het is het weinig doorzichtig. En in de derde plaats, uh, uh, uh, de kinderen die in de exportindustrie zitten, dat is slechts 2 of 3 procent van het totaal van de kinderarbeid. Bovendien, als je die regeringen daar, uh, daar onderhandelingen mee wil hebben, moet je niet uh, ze eerst gaan bestraffen. Het zijn een groot aantal redenen die we aangaven. En een groot aantal mensen in beleidsstructuren, die, die hebben daar oor naar uh, een aantal. Andere mensen niet. Ik weet dat Verhagen daar donders boos op was dat wij met dat advies kwamen. Uh, maar uh, je mag wel hopen dat die ideeën hier en daar gaan doorsimpelen en dat langzaam zeker je tot, tot een, een, een beter beleid komt. Worden er in Nederland nog producten verkocht die met kinderhandjes gemaakt zijn? Oh ja, zeer zeker. Zeer zeker. Uh, uh, uh, dat zal zolang uh, wij blijven invoeren uit landen... en zolang we te maken hebben met een systeem van inkoop van halffabricaten... van, van, half van, van, van deelproducten... Uh, zolang je een lange assemblagelijn, zal het het geval blijven zijn. Maar het is belangrijk dat bedrijven weten... dat zij geen kinderarbeid mogen gebruiken. Dat het door maatschappelijk druk is dat tot stand gekomen. En dat ze dus hun uiterste best zullen doen... om geen kinderarbeid te hebben. Toch schrijft mevrouw Bongers... dat veel bedrijven juist elektrisch zijn geworden op kinderarbeid. Zo maakte Apple vorige week nog bekend... dat sommige van haar toeleveringsbedrijven... zich schuldig maken aan kinderarbeid. En Apple gaat er nu wat tegen doen. Hmm. Dus, ja, teruglopende aandacht. Klopt dat wel? Vraagt mevrouw Bongers zich af. Uh, nee, die teruglopende aandacht is er niet zozeer bij... bij bij de samenleving, want er is een, heeft een komende plaatsgevonden in de jaren 90 dat men zich toen bewust werd van het probleem van kinderarbeid en dat we met z'n allen gezamenlijk zegden, dat mogen we uh, niet continueren. Bedrijven uh, weten daarvan, proberen dus de kinderarbeid terug te dringen. Maar wat ik aangeef is de terugdringende aandacht bij overheidsorganisaties en bij NGO's. Waarvan je vandaag de dag heel moeilijk, uh, ik heb het nu met mijn onderzoeksorganisatie heel moeilijk, om geld los te krijgen. Dus die, die bezuinigingen, die zie je met name daar zich doorzetten. En men wil wel geld uitgeven voor uh, onderzoek naar terrorismebestrijding, veiligheid, Want de maar Want ontwikkelingssamenwerkers hebben, ja, hebben niet zoveel aandacht aan Nee, precies. Dat, dat is een beetje, een beetje volksvijandig geworden. U zegt je moet geen handelsbeperkende maatregelen gaan invoeren. Wat moet je wel doen? De armoede uh, terugdringen en onderwijs bevorderen? Ja, je, dan noem je het twee. Armoede terugdringen, uh, dat bestaat uit twee componenten. He. Enerzijds een economische ontwikkeling. Maar dat is eigenlijk het minst belangrijke. Armoede terugdringen betekent dat overheden heel concrete maatregelen moeten ontwikkelen, gericht op de armen. En in de tweede plaats onderwijsontwikkeling. Onderwijsontwikkeling betekent dat je weet dat kinderen wel naar school willen gaan, maar dat door het feit dat de scholen nog duur zijn en niet echt toegericht op die arme kinderen, dat je daaraan gaat werken zodat al die arme kinderen die naar school willen gaan, naar school gaan en in school zullen blijven. En dan heb je een groot deel van de kinderarbeid opgelost. Emir, het is een leraar. Want dat moet het uh, tegenwoordig zo zijn. Hè? Dat, ja, uh, met dat de machine. En meer het is al leer. Dus de, de, de verlieten, hartelijk ja. dank. Graag gedaan. Jarenlang gingen islamcritici te tegen dictatoriale regimes in de Arabische wereld. Het was uh, het Westen tegen de islam, democratie versus onderdrukking. Maar nu het ene na het andere regime valt in de Arabische wereld, houden de critici hun mond en blijft het oor voor dovend stil. Dat zegt Geert Somsen. Hij is docent wetenschapsgeschiedenis aan de Universiteit Maastricht en hij zit in de studio daar. Goedemorgen, meneer Somsen. Goedemorgen. Hebben critici dan niks meer te klagen? Hebben ze niks meer te klagen? Ja. Uh, nou, dat moet nog blijken natuurlijk. Want we weten nog niet wat voor regimes er in de plaats komen van degenen die er zaten. Uh, maar uh, vooralsnog, nee, valt er weinig te klagen, denk ik. Uh, ze hebben het steeds over het gevaar, hè? over de tegenstelling tussen de islam en het Westen. Kan je dat nu met recht niet ja. meer roepen dan? Nee, dat denk ik niet. Uh, dat heb ik ook in dat stuk geschreven in Trouw... Uh, ik denk dat een belangrijke uitkomst van de huidige opstanden in de Arabische wereld is... dat die tegenstelling volstrekt niet meer opgaat. En misschien ook wel uh, blijkt nooit opgegaan te zijn. Um, kijk Sinds 11 september um, heerst een beetje het algemene beeld... dat uh, wij in het westen staan voor allerlei westerse waarden... als democratie en vrijheid en dergelijke. Dat doen we natuurlijk ook. Uh, en dat uh, die bedreigd worden door de islam. Of de politieke islam. nou Je ziet nu in het Midden-Oosten... Uh, ...iets heel anders gebeurt dat totaal niet in het beeld past. Hè. De, de, de bevolking die bestaat voor het uh, deel uit moslims... ...en die komen op voor vrijheid en democratie en mensenrechten en dergelijke. En aan de andere kant zien we dat de regimes die ze nu omverwerpen... ...dat die, uh, zoals dat bijvoorbeeld van Mubarak in Egypte... Uh, ...of regimes in Bahrein en Jordanië... ...die werden in feite gesteund door het Westen, die werden in het zadel gehouden. Dus wij zijn als Westerse mogendheid allemaal niet bezig om onze Westerse waarden daar te... Uh, Promoten of te verdedigen, in tegendeel. En u zegt critici houden hun mond. Welke critici zijn dat? Nou, um, vooral aanvankelijk met de uh, opstand in Tunesië en Egypte, de eerste weken, uh, hoorde je eigenlijk helemaal niets uit de hoek van, uh, van Ayanis, Ali of Geert Wilders. Um, er waren wel een aantal uh, um, uh, critici die wat, uh, zich wat roerden, uh, bijvoorbeeld Pamela Geller in de Verenigde Staten. En dan was het eigenlijk dat het geluid van ja, het is wel leuk die opstanden nu, maar straks krijgen we de moslimbroederschap of krijgen we een fundamentalistisch, fundamentalistisch regime. En dat geluid dat wordt de laatste dagen zo langzamerhand wat meer overgenomen, onder andere door Wilders. Ja, want vanochtend heeft hij een interview uh, gegeven in een van de gratis dagbladen en daarin zegt hij dat er sprake is van een anti-islamweef die niet meer is te stoppen. Is dat zo? Is er een anti-islamweef? Een anti-islamweven, ja, wat hij zegt. Dat zegt hij. Nou, volgens ja. mij is, is hij bang daar dat de, dat de, dat de islam aan de macht zou komen. En dat uh, al die landen het voorbeeld van Iran zullen volgen. Hij zegt niet te geloven dat er in landen als Egypte en Libië democratie zal komen. Dat zegt hij inderdaad ook, ja. Ja, precies, ja. Want hij denkt dat islam uh, niet te ver verenigen valt met democratie. En nou dat, ja, dat wat er in dat de, de, de plaats de... komt, zou wel eens veel en veel erger kunnen zijn. Ja, dat is ook een mooie opmerking. Ja. Um, dan moeten we nog maar zien wat er voor in de plaats komt. Maar het lijkt me heel sterk als het veel en veel erger is... want het regime van Mubarak, dat was al verschrikkelijk. Hè? Dat er een afgrijzelijke politie staat... de mensen aan de lopend band gemarteld werden. Um, en veel erger zou het niet kunnen worden, zou je denken. De gemiddelde Egyptenaar, en dan heb ik het niet eens over de moslimbroederschap... heeft ideeën over de sharia waarvan je de reelingen over de rug lopen, zegt Geert Wilders in datzelfde gesprek. Ja, dat heeft hij uit een onderzoek dat door Polls is gepubliceerd... Um, nou, dat zou zo kunnen zijn, ja, maar in hetzelfde onderzoek van Pew blijkt bijvoorbeeld dat in Egypte het grootste deel van de bevolking is voor een kleine rol van de islam in de politiek. En uit andere onderzoeken die gedaan zijn, het is natuurlijk heel moeilijk hè, om daar opiniepeilingen te doen, maar uit een ander onderzoek bijvoorbeeld van het Washington Institute blijkt dat um, in Egypte 12% van de bevolking voor de invoering van de sharia is. Dus ik denk dat je uit die onderzoek ook wel heel andere conclusies kan trekken. Maar misschien zegt hij het ook wel omdat hij bang is voor de positie van Israël... waar hij toch nauw aan verwant is. Ja, ik denk dat bij Wilders zijn, zijn ideeën voor een groot deel ingegeven worden... door de positie van Israël en de opvattingen daarover aan de rechterkant binnen Israël. Ja, natuurlijk, dat is nu ook onzeker. Hè? Revoluties brengen onzekerheid met zich mee... En uh, democratische verkiezingen brengen ook onzekerheid met zich mee. Het is natuurlijk te hopen dat uh, de vrede met Israël gehandhaafd blijft. Daar blijkt trouwens ook in die polls het grootste deel van de Egyptenaren voor te zijn... om die vrede gewoon te handhaven. Dus zo heel angstig hoeven we ook niet te zijn. Maar goed, het worden natuurlijk onzekere tijden, dat is waar. Onzekere tijden toch, zegt u, moslims zijn democraten. In datzelfde artikel in het Dagblad Trouw, Is dat niet een beetje een verbarige conclusie dan? Nou, ik zeg natuurlijk niet dat alle moslims democraten zijn. Dat is natuurlijk ook niet zo. Maar van die uh, heel veel opstandelingen... die willen natuurlijk dat die repressieve regimes daar... vervangen worden door een democratie. Hoe komt het Westen uit deze strijd tevoorschijn? Ja, ik denk dat dat misschien nog belangrijker is. Want niet alleen blijken uh, veel moslims nu voor vrijheid en democratie... en dergelijke te zijn, maar we moeten nog zien hoe dit uitpakt. Dat weten we natuurlijk niet. Wat wel als een paal boven water staat, is dat die dat onze belangrijke westerse waarden, waar, daarin ben ik het eens met Wilders en dergelijke... dat we die moeten verdedigen, vrijheid, democratie, mensenrechten, et cetera... dat we die eigenlijk in die wereld juist niet verdedigd hebben. Hè. Die, um, uh, Amerika bijvoorbeeld heeft het regime van Bahrein en van, uh, van uh, Egypte jarenlang uh, uh, gesteund... met geld, met wapens en dergelijke. En zelfs nog wel erger dan dat, hè, in, uh, uh, in Egypte, de Amerika gebruikte het Egyptische regime ook om daar eigen gevangenen te laten martelen. Dat is jarenlang aan de gang geweest uh, in het zogenaamde renditions-programma. En de grote contactpersoon voor Amerika daar was um, Oma Suleiman... Hè, die man die een tijdje lang gold als mogelijke opvolger van uh, Mubarak. En daar was de Obama-regering uh, aanvankelijk ook wel voor. Uh, want nou, dat was een man die ze nog kende... waarmee goed te werken viel. Ja. Alleen, denk, denkt bij, u ja. de, pu de publieke beeldvorming over de Arabische wereld... ook veranderd door die opstanden? Uh, ja, ik denk in zekere zin wel. Hè. Het beeld wat wij tot nu toe uh, sinds 11 september hadden van moslims... dat was van uh, boze mannen met een grote baard in een jurk en uh, die woest om zich heen riepen. Nou ja, dat, dat roepen zien we natuurlijk nog steeds met de opstanden. Maar de beelden die je hebt gekregen uit die verschillende landen... Uh, met name weer uit Egypte, omdat er natuurlijk de meeste beelden vandaan kwamen... ja, daar zie je eigenlijk hele andere mensen, die, uh, eigenlijk gewone mensen... die uh, gewone dingen willen die we ook zouden willen. Namelijk uh, een beetje een redelijk bestaan waarin je ver wordt behandeld. Zo'n jongen van Google, bedoelt u? Ja, bijvoorbeeld, hè, die, dat is natuurlijk een heel herkenbare figuur. Die, uh, uh, die, en die hele generatie, hè, van, de, wat wel de Facebook-generatie wordt genoemd, dat is voor ons natuurlijk heel erg herkenbaar. Uh, dat, ja, dat zijn mensen van vlees en bloed en niet meer van die extremistische uh, figuren. Geert Somsen, docent wetenschapsgeschiedenis aan de Universiteit van Maastricht. Hartelijk dank. Va oh. De Wereldontvanger. Met Willem Frank de Noot. Willem Frank, vorige week vertelde je over de schoenengooiers-index. Dat is een soort van barometer voor de Arabische wereld. In het kort, wat heb je er ook over aan? Nou, dat is de index van Weekblad Economist. En die laat, die laat zien hoe groot de kans is op onrust in een bepaald land. En in dit geval de hoe groot de kans op onrust is in Arabische landen. En ook niet onbelangrijk, wat die onrust voor ons in Nederland bijvoorbeeld betekent. En die opstand in Libië, die jaagt de olieprijs flink op. Maar wat als het uh, rommelt in Saudi-Arabië... het land met de grootste olieproductie in het Midden-Oosten? Ja, want wat zegt die schoenengooiersindex over Saudi-Arabië? De kans op onrust die is daar 50-50, uh, ongeveer 50 procent. En op zich zegt dat dan weer niet zoveel. Maar bijvoorbeeld Robert Fisk, dat is een beroemde Midden-Oostenjournalist. Hij vermoedt dat de Saoedische koning Abdullah zich heel grote zorgen maakt over de stabiliteit van zijn land. En dat heeft onder andere te maken met de situatie in buurland Bahrein, uh, want daar gaan al wekenlang Shiïtse betogers de straat op om hun rechten op te eisen. Robert Fisk. I think this is much more important actually for Saudi Arabia than it is for Bahrain. You know, I think the Saudis must be very, very worried in Riyadh dat op in Daharan, which is a predominantly Shiite area of Saudi Arabia, there are going to be copycat protests with good reason against the Saudi government. Ja, journalist Robert Fisk, Fisk die denkt dat de Shiitische onrust uit Bahrein... eenvoudig kan overslaan, want in het oosten van Saudi-Arabië daar wonen veel Shiieten en volgens mensenrechtenorganisaties worden die Saoedische Shiieten stelselmatig gediscrimineerd, achtergesteld. Ze maken bijvoorbeeld geen kans op hogere posities in het leger, in de ambtenarij. Um, ja, en daar komt ook nog eens bij dat het Saoedische Koningshuis... is een Soenitisch bolwerk. Eigenlijk is Saoedi-Arabië een Soenitisch bolwerk. En het Saïtisch deel van de bevolking wordt niet helemaal vertrouwd. Maar doet nou de koning van Saoedi-Arabië al iets... om die volksopstand die mogelijk in de kiem van zijn land smoort... om dat te voorkomen? Of laat hij het allemaal op zijn beloop? Nou, de koning koning Abdullah die heeft vorige week zijn portemonnee getrokken. Uh, en die heeft allerlei beloftes gedaan. Uh, er wordt een werkloosheidsuitkering ingevoerd. Er gaat geld naar de armen, naar het onderwijs, naar sociale huisvesting. Dat was een klap op de vuurpijl komt er een nieuw gratis sportkanaal. Dus de Saudis, kun je zeggen krijgen samengevat cadeautjes te waarde van, pak een beetje 37 miljard dollar. Het zegt weinig en 37 miljard dollar voor de koning van Saoedi-Arabië. Ja, zeker gezien de, de olieinkomsten op dit moment met die hoge olieprijs en de reserves die hij al heeft, is dat eigenlijk ja, ik wil niet zeggen peanuts, maar lijkt mij een schat hemeltje rijk land Saoedi-Arabië. Is er überhaupt sprake van armoede? Nou, er zijn inderdaad uh, het koningshuis is schat hemeltje rijk, maar er zijn 6.000 prinsen en die verbruiken heel veel van het geld. Maar er bestaat ook grote armoede in Saoedi-Arabië. Ongeveer 1 op de vijf families kan daar nauwelijks rondkomen en uh, de jeugdwerkeloosheid is enorm. Dat vertelt Deborah Emes van de Amerikaanse publieke radio. Male college graduates, unemployment rate for them is 44 These are structural problems. The king has sent a hundred students to Western universities, but the jobs aren't there for them yet. So they hang out in Western capitals, getting MAs, PhDs, waiting for something to change. Deze correspondent zegt dus: hè, 44 van de afgestudeerde jonge mannen heeft geen baan, en dat is een structureel probleem. En de Saoedi's koning. Die blijft maar uh, studenten naar het buitenland sturen. Ongeveer 100.000 van die Soedische studenten die gaan naar buitenlandse universiteiten. Daar halen ze allemaal mooie academische titels. Maar als ze dan eenmaal terug zijn in Soedi-Arabië... dan zitten ze daar met hun titel zonder werk. Dus ze verlangen naar verandering in hun vaderland. En hun geduld wordt erg op de proef gesteld. Gaan de miljarden van de koning iets veranderen, denk je dan? Nou, Robert Jordan, die was oud ambassadeur voor de VS in uh, Saoedi-Arabië, die denkt dat vooral de arme Saoedis hier heel veel aan hebben. Uh, maar de middenklasse zal hier niet zo tevreden mee zijn, verwacht hij. The middle class uh, wants more. They want jobs and uh, what we don't see in this package is a formula for, for creating jobs. That's a much longer horizon, so there will be some discontent. But I think overall uh, the people of the kingdom really admire and love King Abdullah. Deze oud-ambassadeur die zegt... de ontevredenheid zal blijven bestaan bij de middenklasse. Het zijn eigenlijk cadeautjes. En die brengen op, op korte termijn eigenlijk ja, weinig soelaas. Uh, structurele veranderingen zijn... Eigenlijk nog lang niet in zicht. Um, maar omdat die, die koning Abdullah die is ontzettend populair bij zijn bevolking. Dus die oud-ambassadeur verwacht dat hij heel veel plooien zal gladstrijken. Hij is geliefd, die koning. Hij heeft zich altijd bekommerd om het volk. Ook om de allerarmsten. Hij ging de sloppenwijken in. En dat hebben, dat hebben zijn voorgangers eigenlijk nooit gedaan. Dus wat we concentreren we veel goed opgeleide werkloze jongeren, een ontevreden middenklasse en gediscrimineerde siieten... Dat klinkt als een heleboel ingrediënten voor onrust. Ja, en uh, het, het is ook al onrustig in, uh, in Jera bijvoorbeeld. Dat is de, de tweede stad van, van Saudi-Arabië aan de Rode Zee. Uh, uh, Jera werd getroffen door een overstroming, een, uh, een maand geleden ongeveer. En nou, die, die stad is een puinhoop. En de overheid die doet daar heel weinig aan. Dus de mensen die zijn er boos, uh, die, die zijn kwaad over, over corruptie. En, en uh, de overheid die, die, die niks uit, uitvreed uh, En honderden Saoedi's die gingen boos de straat op. Dat gebeurde eind vorige week om een onvrede te uiten. En een filmpje van dit protest verscheen op internet. <middels> Ja, klinkt ook nog eens extra dramatisch door. Uh... De muziek die iemand eronder heeft gezet, maar tientallen betogers... die werden door de politie gearresteerd, uh, die zitten nog steeds vast. En uh, vorige week stuurde prominente intellectuelen een open brief aan de koning... met het dringende verzoek om hervormingen. En dat is niet echt een overbodige luxe, want op dit moment is er eigenlijk... totaal geen democratie in Saoedi-Arabië. Uh, het volk heeft echt werkelijk helemaal uh, niets te vertellen. Uh, en jongeren doen nu op Facebook een oproep om op 11 maart... massaal de straat op te gaan om hervormingen te eisen. En wordt het dan een dag van de woede in Saoedi-Arabië? zoals eerder? zagen in Egypte bijvoorbeeld? Nou, zo wordt hij wel aangekondigd. 11 maart dus, een dag van de woede in Saoedi-Arabië. Maar anders dan uh, bijvoorbeeld Mubarak en Gaddafi is de Saoedische koning dus erg geliefd. Uh, maar er bestaan eigenlijk uh, geen zekerheden meer hè, in het Midden-Oosten op nee. dit moment. En ik denk de enige zekerheid die we op dit moment hebben is dat als het gaat rommelen in Saoedi-Arabië, dat we aan de benzinepomp nog veel en meer zullen gaan betalen voor onze benzine. 11 maart dus, dag van de woede in Saoedi-Arabië. Willem van de nood, hartelijk dank tot woensdag. Als het gaat om boodschappen, verzorgingsproducten, huishoudartikelen en baby- en kinderproducten... richten reclamemakers zich traditioneel op vrouwen. Die doen de boodschappen en beheren de huishoudportemonnee. Maar is dat eigenlijk nog wel zo? Zijn mannen niet veel meer in de supermarkt te vinden dan reclamemakers denken? Bij mij zit een man en reclamemaker, Charles Borremans. Charles, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Doe jij thuis de boodschappen? Uh, ik doe standaard elke zaterdag doe ik de boodschappen, ja. Door de kijk. week niet, maar zaterdag wel. Oh, als je op Felix, zaterdag zei: hebt? Heb. ik doe dat heel, heel. regelmatig. Ja. Heel regelmatig. Ja. Heel ja. Ja. Ik vind het prettig dat ik een supermarkt heb waar ik niet lang hoef te wachten bij de kassa. Oh, kijk zo. Toch zijn er heel veel mensen betrokken bij het huishouden. Hè. Veel mannen, met name. Ja, uh, we denken altijd nog dat het, het, het, het totale domein van de vrouwen is. Maar uh, uit zeer recent onderzoek van internetbedrijf Yahoo, blijkt dat 40% van de mannen kookt, 40% van de mannen maakt schoon. 41% doet de was en 51% van de mannen doet boodschappen. En hoe gaat de reclame dan om met die mannen die de boodschappen doen? Nou, eigenlijk uh, heel slecht, kun je wel stellen. Je ziet nog steeds dat uh, vrouwen nog steeds een hoofdrol spelen in uh, reclame uh, voor vermeend typische vrouwelijke producten en diensten. Uh, dat is allemaal nog uh, focus uh, vrouw en uh, er is uh, heel weinig focus op, uh, op de man. Uh, beschrijf eens een paar van die reclames. Nou, goed, kijk, de standaard reclames, eh, supermarkten, voedselproducten, eh, wasmiddelen, babyverzorgingsproducten. Dat zijn allemaal eh, eh, eh, diensten of producten eh, waarbij mannen toch een steeds grotere rol gaan spelen. En je ziet nog steeds dat vrouwen daarin eigenlijk steeds een hoofdrol spelen. Kijk, neem de C1000 reclame, eh, de televisie reclame, Tineke Schouten, hè, als symbool van de shoppende vrouw. Eh, bij foodproducten, ik heb eens even gekeken, gekeken op eh, ster.nl. Daar kun je allerlei commercials bekijken. Avico, Honig, Iglo, Knorr, Unox. Als er gekookt wordt, zijn het altijd vrouwen... zijn het altijd moeders die dat doen... terwijl tot toch 40% van de mannen kookt bij wasmiddelen ook. Wasmiddelen zijn altijd vrouwen, tenzij er een expert op de proppen komt. De man van Calgon. Uh, en dan is het ineens een man, maar de vrouwen doen de was. Zelfs een commercial uh, waarbij uh, Robijn, uh, rond het product Robijn... met Gordon in de hoofdrol. Uh, dan zie je dat Gordon uh, uh, daar een hele leuke rol in speelt. Maar dan, en ik citeer eventjes, zegt hij... ik heb geen tijd om zelf te wassen, daar heb ik Monique voor. Dus Monique doet zijn was en niet... Gordon. Het zit jou wel hoog, hè, Charles? Het zit me niet hoog, <lacht> ik constateer het. <lacht> Jawel, <erbij>. <lacht> <lacht> ik zie het aan je. Hoe vaak ook jij... Uh, ook dat doe ik in het weekend zeer regelmatig. Vind ik ook leuk. Een reclame gericht op de man is dus met een vergrootglas te vinden? Ja, ik heb echt uh, de afgelopen uh, draadige zondagmiddag... ben ik daar eens naar op zoek gegaan. En dan kom je ontzettend weinig uh, commercials of advertenties tegen. Ik ben wel wat websites tegengekomen. Uh, onder andere een uh, Nederlandse website gericht op vaders. Die heet ikvader.nl. Met informatie voor en nieuws over vaders... Uh, het uh, is een interessante website met uh, onderwerpen als seks en relatie, opvoeding, geld en gezin. Gezinsvakanties, gezinsauto, werk, kindervoeding, et cetera, et cetera. Ja, de ruimte. Ja, is echt voor mannen. Ja, ja. voor vaders dan. Hè. Uh -huh. En ook in Amerika heb je een initiatief dat is uh, door Procter Gamble opgezet. Uh, dat is een website helemaal gericht op de doelgroep vaders. En dat heet Man of the House. Zelfde soorten onderwerpen als bij ikvader. .nl. Maar als je dan kijkt naar Heineken, naar Amsterdam naar, Gamma, naar Pat. Tek, secondenlijm. Ja. Dat ja, richt zich toch duidelijk wel op mannen? Ja, dat richt zich volledig op mannen. Eh, omdat het ook producten zijn die door mannen worden gebruikt, worden geconsumeerd. Eh, eh, en wat ik al zei, supermarktreclame eh, in feite niet. Hè, behalve dan wanneer het om de eh, bedrijfsleider gaat. Hè. Bij Albert Heijn, nadrukkelijk nou, de man... En eh, die voetbalplaatjes natuurlijk. En de voetbalplaatjes, dan, dan weer wel. Dan zie je zelfs voetballers achter karretjes aanlopen. Dan doen ze wel ineens boodschappen. Eh, maar eh, de dagelijkse boodschappen man die kom je eigenlijk in die supermarktreclame niet tegen. En nou de grote vraag is dat erg? Nou, dat is erg, is natuurlijk een heel groot woord, eh, maar het is wel een gemiste kans. Ik denk dat eh, heel veel adverteerders laten die kansen dus gewoon liggen. Eh, het is natuurlijk niet echt handig als 52 procent van de mannen eh, zich niet aangetrokken voelt of niet aangesproken voelt door reclamegerichte boodschappen. Eh, vergeet niet dat 80 procent bijvoorbeeld van de mannen ook betrokken is, blijkt uit het Yahoo-onderzoek, bij de aankoop van kinderproducten en mannen zijn zeer merktrouw. Zij trouwer aan merken... dan vrouwen dat zijn. Dus het is, wat dat betreft is het voor de merken een gemiste kans. Mannen zijn een hele goede doelgroep. En zijn net zo ontvankelijk uh, voor reclames op televisie als vrouwen. Of in, in Uiteraard, dat blijft precies hetzelfde. Ja? Ja. En gaat het allemaal nog veranderen? Zal er ook meer reclame komen gericht op mannen in die sectoren? Ik denk als de adverteerders gaan inzien... dat dit een heel belangrijke kopende doelgroep is... dat we langzaam maar zeker wel een verandering zullen gaan zien. Maar... Je weet het ook, reclame hangt van stereotyperingen aan elkaar... dus het is een moeilijk te doorbreken dogma. Aanstaande zaterdag ziet u hem, we lopen in de supermarkt... en op zondag kookt hij Charles Bormans graag tot maandag volgende tot me, week. Volgende Wat week. valt er te zien op televisie vanavond? Wel, om kwart over zes op Nederland 1, het Erasmus-debat bij één vandaag. De politieke kopstukken gaan met elkaar in de slag om de gunst van de kiezers... en ik ben benieuwd of het ook nog gaat over de provinciale staten. Holland Sport ontvangt vanavond het Deense talent van Ajax-Erik... Uh, Christian Eriksen en Wilfried Jong praat met hem over de wedstrijd PSV Ajax natuurlijk, over zijn tweebenigheid en over zijn grote voorbeeld Michael Lauderoep. Co-presentator is Willem van Hanegem om vijf voor half negen op Nederland 3. Tegenlicht op Nederland 2 om vijf voor negen gaat over de niet te stoppen groei van de Chinese economie totdat de bel uiteenspat natuurlijk. En dan is het nu tijd voor lunch. Frank Dumosh. Rembo, Rembo, daar was Maxime Hartman bekend van de metant in Marokko. Hij gaat een nieuw programma maken. Omroep Maxime heet dat. Met een beetje als een soort van bedoeling... dat het uit gaat groeien tot een omroep. Net als ooit Bart de Graaf dat voor elkaar kreeg. Maar misschien is het ook allemaal wel niet waar. En is dat een grap. We gaan het hebben over Net 5. De Beauty and the Beast komt er. Een programma waarin lelijk en mooi in één programma wordt gegooid... Het is nogal ranzig als je het op papier hoort. Maar de vraag is of dat ook echt zo is. Daarover gaan we zo meteen praten in lunch. En, uh, en de Nationale Nieuwsfis, uiteraard. Hoogtepunt van de. En de stelling? Dat is pas om half twee, Felix. Om half twee gaan we de standpunten hebben over het linkse manifest. Mensen met een arbeidsbeperking moeten worden ontzien bij de bezuinigingen. Tot morgen. Het NOS Radio 1 journaal.